You're the creator. Anything that you want, you can build here. This is your world. Talent is a pursued interest. In other words, anything that you're willing to practice, you can do, and this is no exception. <laughs> we, don't, we don't make mistakes. We have happy accidents. Hij maakt het in 1983 tijdens de eerste uitzending van The Joy of Painting. Het is een typische ros met watertjes en veel blije boompjes. De prijs is wat minder vrolijk. Het werk is in een half uur gemaakt, maar moet alsnog bijna 10 miljoen dollar kosten. Het weer, de zon schijnt, het is 20 graden aan zee tot 25 graden in het oosten. En ook het weekend wordt zonnig en warm met een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland? Een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Nobie 1 is voor iedereen dé plek om heerlijk te vertoeven. En rabbelen is niet zomaar een plek, rabbelen is een beleving.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon zee, zandvoort en zomerheers. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Luncht. Ja, en we zijn nog niet on... in de lucht. Nee, het duurt altijd, de overgang. Ik ja. heb net mijn, mijn naam ingetiept. Maar je gaat toch niet zingen, hè? Ik ga niet zingen. Nee, nee, nee. nee. Okay. nee ik heb wel allemaal nummers meegenomen. Van, ik wil wel even laten aantonen dat onze hersens verschillend werken. Oh, wat leuk. Waarom ja. dan? Nee. Nou ja, ja, bij jou blijven andere nummers hangen als bij mij. Ja, dat geloof ik ook. Maar heeft dat met hersens te maken? Of met gewoon een beetje je achtergrond en uh, je interesse? Hè? Nee. nee, ik pik... Ik, ik. Ik, ik, ik rare dingen op, dat is het. Een oh. Dus ik denk dat het wel in mijn uh, hersens zit. Ja, ja dat moet als yes. wel, denk ik. Maar ja. <laughs> oh, dat geeft niet, dat Maar hartstikke goed, ik, ik kan het nog niet laten horen, want ik kan ook de jingle nog niet laten horen. Nee, ik, ik zit wel even, ik zal even kijken uh, of ik kan wat laten horen. Ja, dat zou fijn zijn. Laat in ieder geval, de Groot, even een nummertje. Strand, laten we even horen. Uh, YouTube, ja. Oké. Okay. Hij is bezig, bezig, Hij is bezig, oké. Okay. Nou. Strand van uh, Boudewijn de Groot. Ook een mooie intro. Ja, ja toch? Ja, het duurt allemaal even. duurt. <laughs> We zijn zo braaf bezig op het Goed. moment. Goed. Ja, nu kan die, denk ik. Ja. Oké. Okay.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 S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand Dan komt er een geweldig feest zoals er nooit in is geweest Dan wordt het strandvuur vuur opgestookt waarop men lekker wasjes kookt En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand de ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt. De derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar het gat de inhoud licht verspreid in zand van drie kwart kilometer stand. Je danst en vrij de hele tijd, terwijl wil je in een broodje bijt en giet je never in je kop. Want anders dronk je paard op. Maar van die lading, alcohol geraak je spoedig overvol Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Waar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje in even lucht Dat wordt dan een immense die eindigt meestal in de cel En is men daar helemaal beland en is het weer rustig op het strand Maar s'morgens ligt je weer in zand doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, aan ons voor strand Aan de rand van Nederland, aan ons voor strand Aan de rand van Nederland We met jingles spelen. Welkom bij het ZFM-radioprogramma, morgen is het weekend. Ik ken Welkom bij het ZFM-radioprogramma, morgen is het weekend. Ik ken die Welkom bij het zfm is het weekend. Welkom bij het ZFM-radioprogramma, morgen is het weekend. We Ik oh, ken ja. <laughs> de Roy. Ja, ik hoorde allemaal jingles door elkaar. Hey, ik hoor je wel. Ik, ik hoor je wel heel goed hoor. Hé, hey, maar, maar ja, ik ben wel teleurgesteld. Ik wil wel even, even mijn, mijn uh, jingle nog eens een keer horen. Is goed, ik draai hem nog een keer. Hier is okay. 1, 2, 3. Hé hey Jeroen, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Ja, ja, beter? Was, ja, nu weten de luisteraars het. We worden het net door elkaar. Ja, wat er te doen is in Zandvoort. Ja, uh, er uh, was uh, veel te doen. Uh, afgelopen weekend was er natuurlijk uh, monumenten um, ja, Monumentendag. Ja. Het weekend. En dan is twee dagen uh, allerlei leuke monumenten opengesteld in Zandvoort. Met allerlei leuke activiteiten. En dat is toch wel uh, heel erg druk uh, bezocht. En. Uh, en het was best wel uh, succesvol uh, te noemen, Dat dus de protestantse kerk was open en er werden verhalen verteld door, uh, ja, door uh, toen, uh, ja, de, toch de monumentenburgemeester, moest ik het maar even noemen, Fred Rozenhardt, en uh, ja, het was één grote feest, één groot feest, dus dat was uh, wel leuk. Ja. Verder hadden we ook op die dag, zelfde, uh, op dat weekend, de, de herkansing van de zeeschilders in uh, het Zandvoort Museum, de expositie heeft een tweede kans gekregen, want uh, ja, tijdens de coronaperiode is deze expositie uh, van de zeeschilders uh, uh, ja, helaas maar drie dagen open geweest. En uh, ja, het Zandvoort Museum heeft de kans gegeven aan de zeeschilders om gewoon een expositie nog een keer te laten zien. Nou. En uh, ja, het is heel erg leuk ontvangen in het uh, dorp en uh, het wordt ook, uh, zoals het Zandvoort Museum laat weten, heel erg druk bezocht. ja. Nou. Dus ook zeker de moeite waard. En uh, wil je daar meer informatie over hebben... dan kan je kijken op www.zandvoortsmuseum.nl .zandvoort, uh, Oké, okay, yeah. uh, ja. Verder is er ook een, een, een, ja, in de Vaspijkstraat... een 17-jarige pizzabezorger uh, overvallen. Oh. In de Vaspijkstraat. Rond, uh, ja, op 5 september is dat gebeurd. Dat is pas bekendgemaakt. En om 20 uur 10... Is, uh, is het Wilde hij uh, zijn bestelling brengen, maar is hij toen beroofd van zijn bestelling? Yeah. Um, ja, die jongen werd van. van uh, bij de van Spijkzaag was uh, fiets getrapt. en liep daardoor. Uh, ja, toch verwondingen uh, op. En de politie is uh, nog steeds op zoek naar getuigen. En heeft u wat gezien rond die tijd? Uh, dan kunt u bellen aan 0900 8844. en dan kunt u daar uh, uw meldingen doen. U kan ook anoniem melden. bij misdaad anoniem. ...bel dan 0800. 7000. Oké. Maar zoveel is er toch niet te halen bij een pizza? Uh, uh. Nee, maar uh, wel gaat pizza blijkbaar. Oh. Ja, want ja, ja. jeetje, wat zal die jongen geschrokken zijn, zeg. Nou, ja. Ja. ja. Nou ja. Um, ik wil ook uh, graag even stilstaan bij een uh, trieste bericht. Uh, ja, onze enige echte dorpsomroeper, ja. Klaas Koper, is helaas uh, overleden vorige week. Ja. En um, ja, hij was... Uh, hij was natuurlijk een geliefde man. En uh, zijn eigen standbeeld natuurlijk bij het zandmuseum voor de deur. Ja, er liggen um, allemaal bloemen. En, uh, ja. ja, hij deed ook veel vrijwilligerswerk, zoals we zien op Sinterklaas. Hij uh, hielp uh, mee bij de Zandvoortse Vidaagse. Uh, hij uh, organiseerde fietsparcours. Uh, heel veel mooie dingen heeft hij gedaan voor ons dorp. En natuurlijk uh, de laatste jaren was hij ook dorpsomroeper. En uh, ja, helemaal fantastisch. Altijd op zijn wijze deed hij dat. ...Klaas, de ja. Klinker en uh, ja, hij zong natuurlijk ook uh, zijn liedje Droomland heel vaak... ...waar hij heel erg fan van was van dat ja. liedje. Ik heb het speciaal was... voor hem meegenomen, Droomland. Oh, wat leuk. Ja, <laughs> ja. Nou, dat is heel mooi. Ja. En, uh, ja, hij zong het uh, twee jaar geleden nog tijdens de vismaaltijd... ...en op de, site, ja. de Facebookpagina staat er ook een uh, fragment uh, van. Uh, ja, nog toch nog even terug te komen op, uh, op het laatste zo uh, zomerweekend... Uh, wat succesvol was geëindigd in het in, de, in Zandvoort. Allemaal mooie evenementen natuurlijk doen. Bij Cosmico Beach was van Patrick van Kessel. Uh, bij Mango's Beach was de, de Salsa Motion aanwezig. Uh, om een Salsa festival nog voor de laatste keer te geven. En uh, dat was met een live band. Verder uh, was er uh, natuurlijk ook uh, van allerlei leuke dingen te doen in het dorp. Natuurlijk met de monumenten, dat was ik net al benoemd. De expositie in het Zandvoort Museum. We hadden nog een jaarmarktje te gaan. En uh, ja, het was een heel druk weekend en de gemeente Zandvoort spreekt ook van een succesvol weekend met uh, ja, kleine incidenten, niet te, niet, eigenlijk niet noemenswaardig. Dus uh, ja, wel positief. Uh, en uh, wil je daar wat meer over lezen, dat kan op zandvoortinsite.nl. Okay. Verder om nog eventjes uh, bij het weekend, uh, komend weekend stil te staan, want er staan ook wel weer wat evenementen op, uh, op de planning. En... Uh, zou ik even voor me pakken. Sowieso bestaan de Peachbop uh, 20 jaar. Zij geven een concert um, aankomende zaterdag. Um, geven ze een concert in Theater de krook. En daar zijn kaartjes te koop bij Theater de krook of bij Bruna Balkenende. En het begint om 9 uur. Of wat, nee, ik zeg het verkeerd, sorry. Het begint om 7 uur en het eindigt om 9 uur. En dat is dan aankomende zaterdag. De, Jubileumconcert van de Beachpopzingers. Verder heb je diezelfde zaterdag ook iets anders heel erg leuks. Bij Beachclub 10 is het dan 100 jaar voor Kerstfeest. Ah, en, ah, ja. Oh, ja. 100, ja, 100 ja. jaar zeg ik. Ja. 100 dagen moet ik zeggen. Oh, oh, oh, oh. Um, verder um, ja. zijn er allemaal heel erg leuke dingen te doen. Er is een special guest aanwezig. De Adderslee dat daar. En kaartjes kosten 10 euro en zijn bij de bar van Beachclub uh, 10 uh, te koop. En. Um, en het begint om uh, 8 uur. En uh, zand, het is welkom om kerst te vieren. Je? Krijg je ook eten voor 10 euro? Krijg je ook eten voor 10 euro? Nee, nee, nee. Dat moet je wel even uh, losbetalen. Oh, het is gezellig bij elkaar zitten of zo, ja. Ja, ja, ja oké. Okay. Wat wel ook nog even <laughs> noemenswaardig is... Uh, 23 uh, september is er weer een muziekfestival, het laatste van het jaar. Dan is er weer uh, oktoberfeest. Uh, zet het vooral in je agenda. En dan kan je de ledenhoofd weer uit de kast trekken. Ja, en dan uh, ja, pom, pom. is er uh, weer een, uh, ja, een oktoberfeest. Ja, nou leuk. Dat was hem. Ja. Voor ja. Deze nou, week. Hartstikke bedankt. En uh, hartstikke volgende week. En Tot dan... volgende week. Okay. En, uh, en bedankt weer. Ja. Doei, doei. Uh, okay. hoi, hoi. doei doei. Hoi doei. Doei En we draaien dan nu de Droomland speciaal voor Klaas Koper. Hij uh, zat bij mijn vader in de bordaan Oh, oké. Okay. Ja. En, uh, en wat is dat nummer dan? Dat, het zegt me eigenlijk niks. Droomland ja? kent dat niet van andere jaren. Paul, nou, Paul de Leo heeft het met name veel gezongen. Oh, oké. Okay. Nee, laat me horen. Ja. Nou, ja. Ik ja. laat hem horen. Ja.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 De gij kent geen pijn Daar wordt geen strijd gestreden Daar wordt geen strijd gestreden Elke grootheid die overlijdt hier ook het, uh, het volkslied naar ja. Droomland. Een mooi nummer inderdaad. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. De uitvaart van Klaas is trouwens aanstaande maandag op de weg. Oh. En uh, iedereen is welkom, voor zover ik weet. Dus vandaar... Ja, dat zou je bestillen inderdaad, ja. Ja. Heb je hem wel eens gezien? Ja, ja, ja. Hij zat bij mijn, mijn vader ook in de... Nee, maar als dorpsomroeper? Ja, en ik heb toen een, uh, een, een rondleiding door het dorp een keer van hem gehad. Dus oh, Dat okay. deed hij erg leuk. Ja? Ja, ja, ja. ja. Nee, ik hem nooit gezien, nee. Nee? Nee. nee. Ach, die man, die was altijd vrolijk. Hij was altijd goed gemust. Hij was altijd... Ja? Ja. Ongelooflijk. Leuk, ja. Goed hoor, ja. Ja, hij zat bij mijn vader ook aan, met eten aan tafel... En, hij is heel plotseling overleden, dat oh, weet ik wel. Ja. En, um, maar hij was in 1930 geboren, dus hij is... Uh, hij, hij is niet geboord, in de wieg gesmoord. Nee. Dus, laten we daar eerlijk over zijn. Dat nee. In de wieg gesmoord, ja. Nee, dat is hij niet. Dus, ja, mooie uitdrukking. Ja, ja. ja. En uh, nou, dit heb ik ook nog.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 Je ook nog dat is. <laughs> maar nu, nou, nu yeah, uh, yeah. uh, Marja leest voor uit uh, Marcel's werk. Uh, komende maandag 18 september is er na twee weken van herhalingen weer een nieuwe Play it Loud te horen, en jullie de vaste vertrouwde maandagavond. Het zal dan weer met Play it Loud brand new de nieuwste singles van de maand augustus gaan draaien. Dit zal voorlopig vanaf november elke eerste maandag van de maand gaan doen. Met een selectie van nieuwe songs van de maand daarvoor in volgorde uitbrengen. En is uiteraard natuurlijk te beluisteren. Aanstaande maandag, 18 september, verjaardag van mijn zoon. Uh, van uh, 9 tot 11 op uh, ZFM. Ja, kijk. Allemaal nieuwe singles. Luisteren. Luisteren. Hij is weer terug van vakantie dus. Dus hij gaat weer er tegenaan. We, zijn er, we gaan er weer helemaal <laughs> tegenaan. Maar goed, we hadden het over muziek wat je mee uh, uh, neurit. Ik, ik, oh ja. ja. ik was altijd op de, op de afdeling, als ik werkte, altijd aan het fluiten of aan het neurit of aan het zingen. Ja. En ik weet dat patiënten altijd tegen me zeiden van uh, stoppen. Ik, ik, klinkt wel leuk hoor. Klinkt wel vrolijk, <laughs> zuster. <laughs> en mijn vader zei altijd van... Je zingt liefde, komt alleen een beetje rottig je strot uit. <laughs> en er zitten ook altijd verkeerde liedjes in mijn hoofd. Oh, Zoals verkeer, ja. Deze zat van de week in mijn hoofd. Goedemorgen, goedemorgen. Guten Morgen, Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein Guten Morgen, Sonnenschein Nein, du darfst nicht traurig sein Guten Morgen, Sonnenschein Weck mich auf und komm herein Alles kannst du hier sehen Auf dieser Erde, auf dieser Erde Doch nun ist es geschehen Dass ich auch ohne dich glücklich werde die allerschönsten Stunden in meinem Leben, in meinem Leben Hab ik vreemd nacht gevonden, du hast geschlafen, so is dat even Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein Diese Nacht bleef je verborgen, doch du darfst nicht traurig zijn Guten Morgen, guten Morgen, leek mich op en kom rein Yesterday's paper Telling yesterday's news So how can you tell me You're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand And lead you through the streets of London Show you something To make you change your mind Have you seen the old girl Who walks the streets of London Dirt in her hair And her clothes in rags She's no time for talking She just keeps right on walking Carrying her home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 Shalom, and it's safe for you that the sun don't shine. Oh, let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Seaman's mission Memory fading well, with the metal ribbons That he wears And in our Winter city The rain cries A little bit. For one more forgotten hero And a world That doesn't care zijn, geloof ik nou drie versies van uh, Rock McDonald Street van Londen door elkaar heen. Dat vind je niet mooi? Nee, nou drie keer, nee. Drie, nee. Dat is een beetje te teur. Dus okay. uh, kijk, je kan overdrijven ook, vind ik. Ja. Ik lees ook dat, het vuurwerkverbod, uh, dat er een vuurwerkverbod komt op en rond Zandvoortstrand. Ja, wat vind jij daarvan? Ja, nee, dat heb ik niet gedacht. Zo vaak is het toch niet? Ja, ik vind het zo meevallen. Het, ja, een paar minuten, ja. Ja, ik maar ja, er zijn blijkbaar veel dieren die er last van hebben. Nou. Charlie niet? Nee. Nee? nee. nee? Nee. Die zit te hoog misschien? Nee, nee. Nee? Nee, dan nee, nee, nee, heb heeft sowieso geen last nee, van, uh, van vuurwerk, nee. Oh. Dat is een hele coole hond, hè. zen. Ja, een goede hond, ja. Ja, dat kent hij ook niet natuurlijk, nee. Wat? Ja, er geldt wel een over, overgangsregeling, ja. Ja. Ja, weet je, ik vind zoiets van, het is toch leuk. Ik vind het ook een beetje bij een badplaats horen, hoor. Ja, maar stond, en, zo, denk en hoe ik lang ook, duurt het? Ja, een paar minuten. En ja, moet. dan is het voorbij. Vind je dat niet hartstikke zonde of een geld je dan weggooit? Ja. Om een paar van die knallen nou. Ja, oké, okay, maar dat is een andere discussie. Ja, ja. ja. Vind ik, tenminste. Kijk, en, het is ook vervuilend en al dat soort dingen. Maar dat vind ik een andere discussie als... Uh, niet mogen Is Nee, Nee, verbiedt het dan met auto en nieuw. Daar hebben honden en, en dieren meer last van. Ja, Ik ja, weet wel ja. dat mijn paard echt altijd een week verslag was naar uh, auto ja? en, en, en nieuw. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Dus, en die staat toch best redelijk ver van de bewoonde wereld af. Maar. Oh ja. ja. Die staat ook tijdens de jaarwisseling blijft dus in bepaalde gebieden toegestaan om vuurwerk af te steken. Dus in bepaalde gebieden mag het daar niet. Ja. Hey, maar ja, maar je je moet je maar net weten welk bepaald gebied je zit. Nou, ah, ik krijg we hem wel te horen. Komt de burgemeester langs. Je hebt veel bij bijval, maar volgens mij toch niet? Ja. Wat? Ja, er staat hier veel, veel bijval voor de vuurwerkverbod op de strand. Maar ja, dat was een tijdje terug. Ja. Maar ik ja. heb altijd het gevoel dat er dan een paar mensen met een hele grote mond zijn. En dat de zwijgende meerderheid zegt, nou, interesseert me allemaal niet. We zien wel. Nee, nee. maar ik vind het altijd wel... Uh... Ik vind het ook wel leuk, ik hoor. Ik vind ja. het leuk, ja. Ja, goed. Ik heb uh, geen last van, nee. nee. Ik zal het ook niet missen. Maak het ik daar ook heerlijk in zijn. Ja, en natuurlijk is het morgenochtend weer zaterdag. En tijd voor Goedemorgen Zandvoort live op de ZFM Radio. Dat is uh, elke, elke zaterdagmorgen van 10 tot 12. En tegenwoordig een café Rabbel Race ja. in het Blauwe tram. Publiek is welkom. En wat is er uh, qua items? We beginnen met Arno Westerburger, dirigent over het jubileumproces van de beachpop-singers. En dat was morgenavond, hè? Ja, de 22e, of zo. Nee, ja. de 15e. Nee, de 22e, dat is volgende week pas. Oh, volgende hoor. week. Ja. Okay. Ja. Dan uh, Carina meets Katja van Wilderlust over geneeskrachtige planten. Is dat niet die uh, Katje die wij wel eens gesproken hebben met dat... Uh, die winkel op de krocht, met die uh, ja, het Ingrid. Ja, het Ingrid, oh ja, nou ja. En dan krijgen we Willem Strooman van Classical sort Concerts over laureaten Chris, Christina Concours. Oké. Okay. In de tweede uur krijgt Gert Geert Sietzema over het, hoe gaat het nu verder met camping Sandevoorde. Ja, ben ik, daar ben ik het niet op. Daar. Ja, jij denkt ze gewoon doorgaan, maar ja, ik denk, ben bang dat ze het niet winnen. Hè? Ik ben bang dat ja. ze geen foto hebben om op te staan. Nee. En dan krijgen we het tweede deel van Karine uh, Mietz, Katja van Wilden, een lust over de geneeskun, geneeskrachtige planten. Oké. Okay. En als landen, als laatste, Jorge Martinez Galan, over het letterconcert op 24.9 met Las Grimas Negros. En die gaat misschien nog een nummertje spelen, zo tegen het eind van uh, tweede uur. Van uh, Martinez. Uh... Ja, Jorgen, Jorge, Jorge, Jorge. Nou, nu moet ik dan even opzoeken. Jorgen? Jorge. Jorgen heet dat En Mag jij opzoeken. Mooi. Ja, mo. Mo. En ondertussen moi. heb ik een... Uh, maar doet alleen maar een beetje presentatie hoor. Hey. Ik, nee, jij ja, ja, bent de sidekick. Oh. Jij ja, bent de sidekick. Ik, ik uh, ben de... Maar oké. Okay. Mastering presentatie charts. Is, <laughs> de presentatie is in handen van Roy Dongen. Hm? En de techniek en de muziek in handen van Pim Groof. Yay! Dus in, nou, wat moet ik opzoeken? Eh, uh, George Mar Martinez. Oh, die ja, oké. Okay. Die zou je ja, ook nou. zoeken. Ga ik zoeken. En ik ging weer over uh, het mee uh, fluiten en meeneurien. Uh, ja. Uh, dit is er ook zo eentje van mij. Ja. Hij I, I speelt I het. oh, my soul so weary.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 On your shoulder deze hè, maar ik, ik heb een, een, een dingetje met vals zingen. Oh. Ik, ik zing van nature al heel vals. En als ik dan dit soort dingen, vooral met die uithalen ook nog eens een keer voluit in volle borst meezing. Ja, jongen, dat is niet om aan te horen. Dat is echt geweldig. <laughs> Vandaar. Dus nummers waarbij je kan zingen, die staan hoger in jouw top 10. Ja, ja, zo zong <laughs> ik voor mijn kinderen altijd vroeger. Oh. Toen ze in de wieg lagen, in het Groene Dal, in het Stille Dal. Daar heb je ook zo'n uithaal in. En dan staat die kinderen met zulke ogen zaten je <laughs> nee <aan> te kijken. <laughs> dus dat nummer krijgen we ook nog te horen? Nee, nee, nee. Dat doe ik jullie niet aan. Jawel, doe maar hoor. Dus. Het, het Groene Dal, nee? In het Groene Dal, in het Stille Dal. Het waar kleine bloempjes bloeien. Daar ruist een blanke waterval. Ja, uh, nou. Wacht even hoor. Groene da, zullen we dan wat wij nog zo. Daar ruist een blanke waterval. Nou ja, ik, ik ja. weet hem niet meer uit mijn hoofd. Die wil ik Sorry. horen. <laughs> ik ga het hem opzoeken. Kindliedje. Of jij mag ja. hem opzoeken. Ja, ik, maar eerst... Uh... Je hebt eerst George Martinez. Nee, eerst gespot op de strand. Oké. Zwanen. Ja? Ja. Heb je hem aanstaan? Ja. Ik heb hem aanstaan. Gespot op het Zandvoortse strand, zwanen aan zee. Op het Zandvoortse strand werden donderdagochtend wel heel vreemde toeristen gespot die normaaliter hier niet zo vaak komen. Het zijn twee witte zwanen die het strand als rustplaats hadden uitgekozen. Zwanen zijn watervogels die eigenlijk alleen maar bij zoetwater te vinden zijn of bij uitzondering in brakwater zoals bij de monding van een rivier in zee. De foto is donderdag 14 september om kwart voor elf ochtends gemaakt door dorpsgenoot Michaël van Nes. Nou, nou dat is heel pfft. leuk voorgelezen. <laughs> nou, heb je dat wel, ja? <laughs> Geweldig. Oké, okay, en dan oh. nu Jorgen, uh, Jorgen, Jorgen, Jorgen, Jorgen, Jorgen, Jorgen, Jorge. Jorge. Jorge. Jorge. Jorge. Galan, yes. met de Buscane aan Galan. Ik heb trouwens naar een concert van hem in de, in de Krocht geweest. En dat is oh, best leuk. Okay. Ja? ja? Ja. Absoluut. Dus morgen, morgenochtend komt hij bij uh, Goedemorgen Zandvoort in het ja. tweede uur aan het eind. En misschien gaat hij daar ook wat spelen. He? Ja. Ik zag ook ja, wat het is leuks. Een, uh, ja, het is ook, dat zag ik ook. If you have an hour this week, you can op learn 100 songs on the. it, ja. Emerson met uh, jazz solo. Ja mooi. Wel groot fan van Keith Emerson, van de Nice, hè? van Emerson Lake Palmer. Ja, en Emerson Laker, Palmer vond ik om wel zijn leuk. Lucky Men en zo en uh, ja, ongelooflijk. Nou, gaan we nog een beetje door uit die tijd met oh, keurig. Ja. Keith, Keith? Nee, Cat Stevens. Cat Stevens. <laughs> Bijna. Bijna. Ja. Begonnen alles twee met. Uh, ja. Een kaklingelde letter. <laughs> My lady, dap aan wiel. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow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 Tapambi, you look so cold tonight, your legs feel like winter. Your skin has turned to white, your skin has turned to white, my lady Tabambi. Why do you sleep so still i'll wake you tomorrow and you will be my field yes you will be my field la la la la la la la la la la la la la la la la la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 I loved you, my lady But when your grave you die I'll always be with you But this rose will never die This rose will never die I loved you, my lady But when your grave you die Heetjes hoort het niet gezongen te worden. Je hoort het met de hele klas. En kijk, ik was niet de enige daar op school die valsing. Ik werd er wel altijd uitgestoerd... omdat ze dachten dat ik expres zo valsing. Oh. En ik deed heel erg mijn best. Oh jee. <laughs> ja. Maar goed, je had nog een <laughs> nummer. Maar het ging dus voornamelijk om die bloempjes te besproeien. Dat gaat dus heel hoog en dat gaat ja, heel hoog. Ja, ja, dat ja. Dat is echt ja. geweldig. Ja, het ja, we net het duo Kars... Ja. Karst. Ja. Nee. Ja. Nee. Oude school liedjes nummer twee. Ja, je mag het gewoon weer vergeten. <laughs> nou <ja. laughs> Dat je daarop mee gezongen hebt. Ja, moet lukken, hè? Ja toch? Ja. Daarom. Ja, we gaan bijna weer naar het nieuws, hè? We gaan bijna naar het nieuws, maar je gaat nog een uh... Ja, we gaan jubileum. Het nieuws en uh, we horen jullie na De het nieuws en... klem... Hoog je dan. Tot dan. Wat ben je aan het doen? Up, no ceiling Ik heb een keer het zo op te doen? Ik moet het zo op te doen Nieuwe song en video Every last Sunday of the month